3 uur. Patrick Holtkamp met het NOS Journaal. De verplichting voor zorgverzekeraars om zorg te vergoeden van ziekenhuizen en artsen waarmee ze geen contract hebben, mag worden afgeschaft. De Raad van State oordeelt positief over het kabinetsplan. Door het afschaffen van de verplichting moet in de zorg meer marktwerking ontstaan. Patiënten die meer keuzevrijheid willen, moeten daarvoor betalen. Oud-minister Dijsselbloem is zeer onaangenaam verrast over de naheffing die de Europese Commissie aan Nederland oplegt. Hij zei voorafgaand aan overleg in Brussel dat het kabinet zich er niet bij neerlegt. Nederland moet van Brussel ruim 640 miljoen euro bijbetalen. Eerder sprak premier Rutte al van een onaangename verrassing. Volgens Dijsselbloem heeft de naheffing niets te maken met de nieuwe manier van berekening van het bruto nationaal product. Het Koerhaus in Scheveningen wordt overgenomen door de Amrad Hotelgroep, dat zegt curator Udink. Het beroemde strandhotel werd vanochtend fiat verklaard door de rechtbank in Den Haag. De huidige eigenaar van het Koerhaus, Steichenberger Hotels, is er op hoofdlijnen uit met de Amrad Hotelgroep. Vandaag moet de overname rondkomen. Dinsdag kreeg het Koerhaus nog uitstel van betaling. Er is een huurachterstand van meer dan een jaar, die in de miljoenen zou lopen. In Utrecht is ophef ontstaan over de komst van een NSB-museum. In een brief aan buurtbewoners staat dat het museum komt aan de Malibaan 35. Dat is het oude hoofdkantoor van de NSB, waar nu een kinderopvang zit. Het museum zou de geschiedenis laten zien van de beweging vanaf de oprichting in 1931. Bewoners reageerden geschokt. Het kinderdagverblijf heeft briefjes opgehangen waarop staat dat er geen NSB-museum komt. Het is niet duidelijk wie de brief heeft verstuurd. De NSB collaboreerde in de oorlog met de nazi's. Het weer bewolkt. Regen en motregen trekt van zuidwest naar noordoost. In Limburg zo goed als droog. En het is 12 tot 14 graden. Dit is Jolanda van der Velden van de ANWB. In de Randstad staan er files op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Bij Muiden 2 kilometer. Verderop voor knopend Muidenberg 3. Richting Amsterdam tussen Blarikum en naar de West 6 kilometer. Na een ongeluk zijn twee rijstroken dicht. A2 Utrecht richting Amsterdam bij knooppunt Amstel 3 kilometer. Na een ongeluk is op knooppunt Amstel de verbindingsweg naar de A10 richting Den Haag dicht. A9 ook maar Amstelveen. Voor Amstelveen 3 kilometer. De rechte rij is dicht. Daar staat een auto stil. Van Amstelveen naar Diemen bij knooppunt Diemen 2 kilometer. Een kapotte auto op de A10 de ring zuid richting Amersfoort... tussen Omstorp en Knopend Amstel 6 kilometer. De linkerrijschok is dicht. A12 Den Haag richting Utrecht bij Harmelen 3 kilometer. Verderop tussen de Meern en Knopendunette 7 kilometer door opruimwerkzaamheden. Er is één reisschok dicht. A13 Den Haag Rotterdam tussen het Prinsklausplein en de reis 9 kilometer. Dat was een ongeluk. Richting Den Haag bij Delft 4 kilometer. A 20 Hoek van Holland Gouda voor het Knoop en Kleinpolderplein 3 kilometer. En richting Hoek van Holland per Rotterdam Centrum ook 3. A 28 Amersfoort Zwolle bij Amersfoort Vathorst 3 kilometer. En 9 Den Helder Alkmaar tussen Schoorl en Bergen 2 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 ...is zin in ZFM. ZFM Met nu de Euro Breakdown. Iedere vrijdagmiddag tussen 3 en 5. De grootste hit van Europa. Met Maurice Mulder. Even naar de klok van 3. Vijf over drieën precies te zijn. 24e jaargang aflevering 43... Maakt het woensdag 24 oktober 2014. Tijd voor de Euro Breakdown. Deze week met 16 stijgers, 6 zittenblijvers, 13 dalers. We komen uit de 35 en we hebben natuurlijk 40 nummers. Maar liefst 5 nieuwe binnenkomers. Met een hele opmerkelijk op 35. Die ga ik er zo direct verklappen. We gaan kijken naar de andere top 40 lijsten van Europa. Hoe ze daar allemaal doen. De artiesten. Wat er te doen is dit weekend in Zandvoort. En natuurlijk veel mooie muziek. En dat doen we met nummer 40. Die is nieuw binnengekomen. Dat is George Ezra. Blame it on me. Er zijn er ook vijf uit. Die ga ik je straks verklappen. Counted all our reasons, excuses that we made We found ourselves some treasure and threw it all away Caught in the carnival, your confidence forgotten. I see the gypsies roll oh, Walk What you Deze George Ezra. Natuurlijk bekend van uh, zijn nummer Budapest. Die staat ook nog in de lijst. Op nummer 26 om precies te zijn. Maar dit is What You're Waiting For, oftewel Blame It On Me. The Euro breakdown. En we gaan door met nummer 39. En die is in handen van Jesse War. Say You Love Me. Vorige week binnengekomen.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 38 Sam Smith, I know I'm not the only one. En daarvoor hoorde je op nummer 39. Ja, we zijn net pas begonnen hierop. Hoorde je Jesse War, say you love me. Tijd voor de tweede binnenkomer. Die staat op 37 gepland. En dat is Ed Sheeran, onze Britte. Onze Britsen uit Halifax. Geboren in 1991 pas, om 17 februari om precies te zijn. Ik ben bekend geworden in Nederland met zijn DA-team a Hij -team Is uh, in de top 40 niet hoger gekomen als de vijfde positie. Maar hij heeft er wel 32 weken in gestaan, daarmee het langste nummer van hem in de Nederlandse top 40. En als we kijken wij als we de Zuidburen de Vlaamse ultra top 50, is dit nummer uh, ja, onlangs ook binnengekomen. Thinking out loud, Hier heb je voor je. 1 week pas erin. Op nummer 47. En de singles in Nederland. Thinking out loud. Ja, die staat er ook tussen. Op 39. Maar ik ga straks wel eens verklappen hoe de Nederlandse top 40 eruit ziet. Dat zal rond de klok van half 4 zijn. Maar nu is nummer 37, Ed Sheeran. Thinking out loud. I can't sweep you off of Will your mouth still remember the taste of my love? Or will your eyes still smile from your cheeks? And darling, I... Baby Thinking Out Loud nieuw binnengekomen in de Euro Breakdown op nummer 37. Nummer 36 slaan we over dit keer. Maar dit is de opmerkelijkste. Die binnenkomt, die is op 35. Martin Tungervaag op 36. En ACD is hier op 35 met Playball. ACD is hier, ja echt waar. vanaf 1975. AC-DC. Zij denken, hoe komt AC-DC nou in de top 40 lijsten? in ja, Frankrijk bijvoorbeeld staat hij op 38. Duitsland ook. En als we naar uh, meerdere landen gaan kijken, dan uh, zullen we zeker weten hem nog hoger terugwinnen. Nou, ACDC is ook wel grappig. In de jaren 80 werden ze ongewild uh, in verband gebracht... met een Amerikaanse seriemoordenaar. Ze komen zelf uit uh, Sydney, Australië... maar een Amerikaanse seriemoordenaar, Nightstalker... oftewel uh, Richard Ramirez... die na een van zijn moorden een ACDC-petje op de plaatselijk achterliet... met het uh, nummer Night Browler. Dat was uh, een van zijn uh, favoriete nummers uh, toen de tijd. Nou, ze hebben voldoende albums uh, uitgebracht... ...of eigenlijk uh, niet zoveel over te vertellen, want iedereen weet het al. 22 keer Platina, bijvoorbeeld uh, Back in Black, in, uh, 1980, 1979, Highway to Hell, 7 keer Platina is die geworden, 1 keer goud. En ga zo maar door, de Razor Edge 1990, 5 keer Platina. Uh, verder kijken, uh, de high voltage, in, uh, 1976. ...van het uh, Atlantic Records Label. Drie keer platina. En ze timmeren er goed aan. Maar dat wist wel. Die dus op nummer 35... ...nieuw binnengekomen in de Euro Breakdown. Op nummer 34... ...hebben we Maroon 5 met Mep staan. Die zijn een hoop plaatsen gezakt. Om precies, te zijn 16... Dat maakt het ook meteen de snelste daler van deze week. Op nummer 33 hebben we Envy. oftewel Nico en Vince. Am I wrong? Maar liefst uh, 13 plaatsen gezakt. De hoogste positie ooit was uh, de 15e plek. En 32. Die gaan we nu voor je draaien. Dat is uh, Tavlo. Met het nummer Stay High. Oh yep. En dan gaan we kijken naar de Nederlandse top 40. Hoe die eruit ziet deze week. Hoe gaat Mick Jansmid een kraantje, papi bijvoorbeeld? Je weet het niet. Straks wel. Zijn ze 12 plaatsen gezakt? Nico en Vince. Hoe heten ze Envy? Oh nee. Deze één plek gezakt. We zitten alweer bij Taflo. Moet je wel blijven opletten, mo. ...naar de top 40, de Nederlandse top 40... ...want de enige recht is natuurlijk de Euro Breakdown... ...maar dat maakt helemaal niet uit. En kijk naar de Nederlandse top 40... ...op 40 hebben we Roderby, Clean Bandit en Jesse Glein. Places to go van Anouk... ...op 39. Op 38 vinden we Shepard met Geronimo. Anders Nielsen... ...met Salsa Zetakia op 35. En dan zitten nog steeds... ...In Pharrell Williams met Happy... ...op 34. Skipper weer even snel doorheen. Dotan met hun nummer Home op 23. Lovers anders aan, David Greta en Sam Martin op 19. Ariana Grande samen met Z met Breakfree op 14. Magic Ruth op 13, 12. De script superheroes. Ja, toch kijken naar de, de... top 3? Zeg ik het goed? Ja. Fireball all about the base and nothing really matters van Mr. Prop. Ik zit even kijken wat. Een rare top 40. Oh, daar, daar is hij. Handen omhoog. Van Jan Smit en Kraantje Papi. Vorige week stond hij op nummer 1. En hij is een stukje gezakt. Naar plaats 15. Een stukje. Een heel stuk kan je gerust zeggen. Maar goed, tot zover de Nederlandse top 40. Nou, de countdown of the continent. En we gaan verder met de Euro Breakdown. Met nummer 31. Sigma samen met Paloma V. Changing... Wil je nog op de hoogte blijven? Kijken op Facebook. Daar zit een mooie pagina: Facebook.com/slash yourbreakdown. Daar zal ik wel een hitlijst ook op zitten. Het is gewoon leuk, doe het en like hem even. Frame I've been in, trying to find a better view. This ain't be, this ain't cool. This ain't All about. I won't dip my life through you. This ain't real. This ain't true. This ain't what. inderdaad. Changing. Stik maar samen met Paloma Faith op nummer 31. een Euro Breakdown hier op CFM Zandvoort. Het weer verandert, alles verandert. Kijk de vorige week was het hier afgeladen in de studio. nou heb ik hem alleen. De Euro Breakdown. Wil je meekijken? kijken? Kijk dan op wwwcfm livenl of ga we naar zierfimzantwoord.nl voor alle laatste nieuws? www.facebook.com slash yourreckdown voor de hitlijsten van Europa. De top 40 met op nummer 30 Robin Schultz. Ever what we expect. Samen met Jasmine Thamsen, natuurlijk. we Oh, is the doesn't matter where we are, are, are doesn't matter no if there's a moment when it's perfect we'll carve our names as the sun goes down hey as the sun goes As the sun goes down Doesn't matter where we are, are, are, are Doesn't matter where we are, are, are Doesn't matter no They keep asking where we go next All we're chasing is the sunset Got my mind on you Doesn't matter where we are, are, are, are. Doesn't matter where we are, are, are Doesn't matter, no If there's a moment when it's perfect We'll call our names As the sun goes down. Vorige week nog op 32-2 plaatsen gestegen, Robin Fields samen met Jasmine Thompson. When the sun goes down. the De Euro-breakdown. En we hebben er alweer 10 gehad. We zijn op nummer 30 terechtgekomen. Ik ga eens even doorlopen met je. Op 40 is nieuw binnengekomen George Ezra. Blame it on me. Op 39 hebben we Jesse War vorige week nieuw binnengekomen. Op 38, deze week dus op 39 met Say You Love Me. Op 38 Sam Smith, I'm not the only one. Ed Sheeran, Thinking Out Loud, nieuw binnengekomen op 37. Op 36 vinden we Martin Tangevaag met the Wicked the Wicked Wonderland. En de meest opmerkelijkste in de lijst. Althans, naar mijn idee. ACD is met Playball 35. Maroon 5 met Map vinden we 34. En 33 is voor Nico en Vincent, met Am I Wrong. Tavolo met Stay High 32. 31 vinden we Sigma samen met Paloma Faith. Changing. Vier weken lang al in de lijst en twee weken in de lijst is de nummer 30. Robin Schultz samen met Jasmine Thompson die je net hoorde Sun Goes Down... En We gaan er een paar overslaan, want die zijn wezen zakken. Want op nummer 29 vinden we Hozier, Take Me To Church. Vorige week op 27, deze week dus op 29. En blijven zitten deze week is Charlie met Boomclap op nummer 28. En wij gaan voor je draaien nummer 27. En die is in handen van Pitbull samen met John Ryan met hun nummer Fireball The Euro Breakdown. Mr Worldwide's Infinity, you know the roof on fire.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 This way. I was born real fast in a plane. Mama said that. met John Ryan. Fireball nummer 27 in Euro Breakdown. Vorige week nog op nummer 30. mooi drie plaatsen weer gestegen. Fire. Als je nou denkt, hoe maakt Maurice nou al die lijsten? Nou, ik ga het je verklappen. Er zijn heel veel landen in Europa, zoals je weet. En iedereen heeft zijn eigen lijst. is zijn eigen top 40, net zoals Nederland, zoals je net hoorde. Bijvoorbeeld Duitsland. die heeft ook een mooie top 40. we kijken. Uh, de top 10 van bijvoorbeeld ons nou, Die staat dan alleen in Duitsland erop. En in andere landen niet. Dus zal hij niet zo snel terechtkomen. Maar bijvoorbeeld Days de dates, van Vici, Die is nieuw binnengekomen daar op nummer 7. Verklap hem alvast. Bij mij is hij ook nieuw binnengekomen deze week. Op welke plaats, dat hoor je het volgende uur. Shakerda van Taylor Swift staat daar op 6. Blame van Kelvin Harris en John Newman op nummer 5. Geronimo op 4. Lovers on the Sun... David Gedda en Simon. Sam Martin op 3. Die Evener met fade-out lines op 2. En All about that bases op 1. Nou zijn nou veel. In veel landen staat hij nou op nummer 1. Dan komt hij ook bij mij op nummer 1. Dan staat hij in weinig landen of maar in één land op nummer 1. Dan heb je zomaar kans dat hij op 40 of ergens ertussen terechtkomt. 27 was dus in handen van Pitbull. Op 26 vinden we George Ezra met zijn nummer van Budapest. Vorige week nog op 25. En deze week op 25 vinden we Ed Sheeran met Don't. En 24 is in handen van Sue Fade Twee plaatsen gestegen, want vorige week stond u nog op 26. Hoogste notering uit 23, maar nu dus op 24. 2. Fade We'll Met faded of laatst 24. En zijn we al bijna toegekomen aan. de ene na laatste nieuwe binnenkomer. We hebben er heel veel deze week om, precies te zijn. 5. En nieuw binnengekomen op 23 is David Guetta. Samen met Sam Martin. met hun nummer Dangerous. The Euro Breakdown. komen deze week op 23 David Guetta Dangerous. Hij heeft niet alleen gedaan, hij heeft het samen met Sam Martin gedaan. En zit je nou via de luistering te luisteren of te kijken? En moet je nog zo direct naar Zandvoort toe rijden? Na vieren vertel ik je de files. Dan weet je dat ook weer. De Euro Breakdown. De eerste uur zit er alweer bij een op. We gaan even kijken wat we gedaan hebben vanaf 30 en hoger. Op 30 vonden we uh, Robin Schultz samen met Jasmine Thompson. Sun goes down. Jose, take me to church. Op nummer 29. Op 28 vinden we Charlie samen met hun nummer. Boom clap. 27 is in handen van Pitbull samen met John Ryan. Fireball. 26 in George Ezra Budapest. 25 in Ed Sheeran. Don't. 24, die hoorde hier net met Sue Paydat. En nieuw binnengekomen op 23, David Guetta. Samen met Sam Martin Dangerous. Hebben we nog 22, 21 over voor dit uur. Waarvan ik alleen 22 ga draaien. En dat is een hele mooie. Die is blijven zitten, helaas, deze week. Vorige week stond hij ook op 22. En de hoogste notering daarvan ooit was 21. En dan heb ik het natuurlijk over de script. Met hun nummer. Superheroes. Het volgende uur. Wat is er te doen, in antwoord. Dit weekend. Oh, een verkeerde schuif. Die moest ik hebben. En, uh, Ja, het vielen. En de laatste 20 nummers, natuurlijk. De laatste 21. En daarmee gaan we beginnen, het volgende uur. Maar dit is de script: Superheroes op 22.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 De script superhero zo aan het einde van het eerste uur van de Euro Breakdown hier op ZFM Zandvoort. Na het eerste uur, na het nieuws, zijn we weer terug. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5.